20.000 mensen zijn naar Chelyabinsk gegaan om op te ruimen... gewonden te helpen en resten van de meteoriet te zoeken. Gisterochtend kwam de meteoriet met een snelheid van 54.000 km per uur... de dampkring binnen. Volgens de jongste schatting van de NASA... woog het gevaarte zeker 6.000 en mogelijk 9.000 ton. De beoogde nieuwe directeur van de CIA, John Brennan... wil meer openheid geven over drone-aanvallen...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 Tros show. Presentatie Peter De Wie en Mieke van der Wij. Zo, we zijn er als de kippen bij 2,5 minuten over 9. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Zo Zometeen hebben we het over het veelbesproken ganzenakkoord. Want wat blijkt. De jagers weigeren de ganzen af te schieten terwijl ze dat dus wel mogen. Wie is nu eigenlijk gevangene X, de geheimzinnige gevangene die zelfmoord pleegde in een Israëlische isoleercel en een agent voor de Mossad zou zijn? Dan aandacht voor een nieuwe duurzame scheepsbrandstof... die ook nog eens heel lekker kan ruiken. Maar we beginnen met een topatleet die de fout van zijn leven beging. Het was geen moord. Ik dacht dat er een inbreker binnenkwam. Dat zegt de Paralympische atleet Oscar Pistorius... die woensdagnacht in zijn huis in Pretoria zijn vriendin, het model... en juriste Riva Steenkamp doodschoot. Of hij de waarheid spreekt, dat mag een rechter gaan bepalen. Maar hoe aannemelijk is het dat een inbreker een gated community weet binnen? te dringen. En is Zuid-Afrika nog altijd een broeinest van geweld, waar je alleen achter een groot hek met veel prikkeldraad kunt overleven? We gaan erover praten met Zuid-Afrika-deskundige Peter Hermes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geloof je Pistorius op zijn uh, blauwe ogen, als hij die heeft? Uh, nou ja, als je een, een inbreker vier keer dwars door de, de badkamerdeur schiet en dan je vriendin overhoop schiet, dan lijkt me het... Een beetje onwaarschijnlijk, maar goed, het is inderdaad aan de rechter om te bepalen. Ja. Hij zegt dat hij een inbreker gehoord heeft. Uh, mensen, de buren hebben gehoord dat ze van tevoren ruzie hadden. Dus uh, het is toch wel enigszins te verwachten dat hij het mogelijkerwijs... Nou ja, er waren berichten inderdaad over huiselijk geweld. En bovendien ging hij vaak naar de schietbaan. Dat is nog wel een ruige jongen. Ja, ja, het was sowieso een beetje een wilde jongen. Uh, houden ze het feit dat hij veel betekenis heeft gehad voor de Paralympische Spelen. Uh, heeft hij ook een keer een ernstig ongeluk gehad met een speedboot, waarbij hij drie dagen in coma gelegen heeft en 176 hechtingen. Hij is een keer met 250 kilometer in een auto over de kop geslagen. 250 kilometer. Is... <laughs> toen we dat verhaal hoorden, dacht ik... je. Ja, ja. Ja, ja, dus het is, het is, toen had hij, ze, geloof ik, een van zijn twee onderbenen was hij kwijt. Die vonden ze later weer terug in de berm ergens. Maar het is dus geen, geen, geen lievertje, zeg maar. maar nee. waar, waar, of die dan zijn vrouw vermoord is, natuurlijk nog wel één stap. Nou ja, ja. In 2004 gebeurde iets soortgelijks. Hè? Oude rugbespeler Rudy. Visagi. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Schoot toen zijn dochter Marlie dood. Omdat hij dacht dat hij een autodief was. Hè? Ja, ja, ja. Dus dan denk ik, ja, dat is dan toch... Komt dat nou vaak voor zoiets, denk je dan? Ja, het komt wel vaak voor. Zuid-Afrika is, is in een bepaald opzicht toch een ziek land. Het is een getraumatiseerd land vanwege de apartheid. Er is een enorme spanning... Toch nog steeds ook wel tussen blank en zwart. Uh, er is uh, veel geweld in die samenleving. Uh, vanwege dat je traumatiseerd hebt. Vanwege de, het, het, de armoede in het land. Het feit dat er toch nog heel weinig uh, doorstroming is vanuit de onderste lagen in die bevolking. Er is ook een cultuur van geweld in Zuid-Afrika. Dat betekent eigenlijk dat uh, mensen het tamelijk normaal vinden om de flink op te slaan als ze een meningsverschil hebben dat het algemeen vrij aanvaard is... dat een vrouw die enigszins uitdagend doet ook verkracht kan worden. Dat, uh, dat, uh, dat is, daar zijn mensen tamelijk openlijk over. En uh, dat, dat is wel een, een cultuur die in die samenleving mede bepaalt... dat er ook uh, een grote mate van angst zit. En mensen zich opsluiten achter, uh, achter grote hekken met sprikkeldraad... en honden en veiligheidsbewakingsdiensten, allemaal dat soort zaken. Een ja. bla blanke met geld kan zich niet permitteren... om gewoon in hun huis te wonen en een zwarte ook niet. Oh, het is zwarte niet, ook niet? Ja, nee. De, wat je ziet de laatste 15 jaar is een, een enorme groei van wat, wat ze die gated communities noemen. Uh, waar je alleen via de hoofd, via een ingang in kunt komen langs een uh, bewaker. Gewapende bewakers. Uh, gewapende bewakers. En dat is op zichzelf uh, is dat een, een afdoende uh, beveiliging, zeg maar. Dan wordt er niet meer zo gemakkelijk ingebroken. Nee, want al... gebeurt het toch via vrienden van de tuinman of weet ik veel wat. Het, het is, dat is altijd wel een mogelijkheid, maar... Het is, het is wel veel minder. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Hoe aannemelijk is het dat een inbreker s'nachts zo'n huis in een gated community binnenkomt? Want hij dacht dat Het is het niet inbreken, uitgesloten, was. maar het, dus is niet, dus... uh, het is niet zo heel erg gebruikelijk. Maar, maar het maar kan maar dus wel? Natuurlijk kan het je kunt altijd, uh, Er zijn altijd wel wegen te vinden om daar binnen te komen. Dus ja. er wordt ook vaak in die gated communities ingebro ingebroken? Nee, veel niet, minder dan, dan wanneer je een, een huis hebt met een hek eromheen... en uh, waar je overheen kunt klimmen, zeg maar. En ook minder bij huizen die helemaal niet beveiligd zijn. Daar wordt meer ingebroken. Er is wel, uh, dat is natuurlijk... Vindt iedereen dat eigenlijk doodnormaal? Dat je dus dan toch min of meer gedwongen achter een hek... met behoorlijk wat uh, prikkeldraad gaat wonen... inderdaad bewaakt door mensen die ja, bewapend ja, zijn? Ja. Um, ja, of mensen dat normaal vinden. Er, is, er zijn wel heel veel mensen die, die, die opvatting hebben... dat het wel een enorme tweedeling in zo'n samenleving creëert... waarin je de beveiligde rijke middenklasse hebt en de rijkere... Uh, het verschil tussen arm en rijk in Zuid-Afrika is gigantisch. Eigenlijk het grootste in de wereld op dit moment. En dat betekent toch wel dat aan de onderklasse een grote groep mensen ontstaat... die vinden dat, uh, dat zij geen toegang hebben tot dat soort uh, rijkdom... Uh, die, die de, ook hun eigen zwarte bevolking, zeker uh, nou, in de politiek... en het bedrijfsleven. Ja, yes, dat is ook zo. Dat is dat, is, dat is volkomen terechte kritiek die daarop is. En uh, of dat nou de oplossing is, ik denk dat er veel meer gedaan moet worden aan preventie, aan traumaverk, al dat soort zaken meer om het geweld terug te dringen. Overigens moet ik er wel bij zeggen, het geweld loopt al jaren terug. Er is een mythe als Zuid-Afrika steeds gewelddadiger, uh, het steeds gewelddadiger wordt. <lacht> wordt. Het is precies andersom. Maar het is toch wel een van de meest gewelddadige landen ja, ter maar wereld. Als je naar de, de, de geweldcijfers kijkt, dan is het aantal geweldsdelicten op alle mogelijke vormen van geweld is gehalveerd vergeleken bij 1994, 1995. Toen waren het ongeveer 70, als het om doden gaat... 70 doden per 100.000. Nu is dat rond de 35. Dat is nog altijd vijf keer zoveel als uh, in de rest van de wereld gemiddeld. Maar het is, uh, het is wel een stuk uh, duidelijk de betere kant te gaan. Er is een wapenwetgeving gekomen. Mensen mogen nog maar één pistool hebben. moeten dan wel goedgekeurd worden en geregistreerd worden... Aan de uitvoering daarvan is nog alles mis. Er gebeurt nog heel weinig eigenlijk. En dat betekent dat er veel meer wapens in het land zijn dan er geregistreerd zijn. En naar schatting heeft 1 op de 8 Zuid-Afrikanen een, een, een, een wapen thuis, met name een pistool of een geweer. En er is ook verzet van, uh, van een vereniging voor wapens uh, die die wapenverkoop uh, steunt, zeg maar. En die willen gewoon dat mensen bewapend zijn om zich te kunnen verdedigen. Zoals je die discussie in Amerika ook enigszins hebt. Wordt overzakelijk ook, ook blanke gevoerd overigens. Ja. En hoe gaat dat de, met de derurgaat van de Zuid-Afrikaanse maatschappij, het platteland? Hoe zit het daar dan? Nou? nou, daar is wel een zeer serieus probleem als het gaat om, om de boeren die geïsoleerd wonen. Vaak blanke boeren. Daar zijn er in, sinds 1994 naar schatting zo'n 3000 van vermoord. En uh, dat zijn ook vaak geïsoleerde boerderijen... Die liggen soms wel een kilometer of twee, drie kilometer van de weg af. Je ziet een bordje en dan kun je daar zo'n lange oprijlaan... en dan kom je in een gigantisch landschap, mooi landschap terecht. En dan staat een prachtig huis. Die mensen wonen zeer geïsoleerd en zijn dus wel erg, erg kwetsbaar voor, voor overvallen. En dat is natuurlijk ook ontdekt de laatste twintig jaar dat, dat dat gebeurt. En er is een, een, nog steeds geen goede wetgeving rondom de landkwestie... van hoe, die, hoe dat uh, vormgegeven moet worden... En dat betekent dat er een toenemende, of dat is niet een toenemende mate, maar dat er een constante dreiging vanuit gaat om blanke boeren te overvallen. En dat, dat is vaak gebeurd. En dat zijn dan dus twee factoren. Namelijk één, gewoon simpelweg diefstal. Ja. Twee, we komen ons recht ja. halen. En, en drie. Misschien dit is ons land. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen dat de meeste slachtoffers van geweld vallen nog steeds gewoon in de townships. Het, het, er is één soort criminaliteit die enorm stijgt, dat is de drukgerelateerde criminaliteit, met name rondom Kaapstad. De townships, eh, met name de Kleuringen townships, zijn uitermate gewelddadig in de buurt van Kaapstad. Kaapstad zelf niet. Als je daar als toerist komt, dan merk je er niet zo heel erg veel van. Nee. Maar het is veel gewelddadiger dan Johannesburg. Maar Johannesburg uh, moet je toch ook toevallig niet in het park verzeild raken, hoor? Nou, als je alleen loopt en je hebt een mooie camera om je nek hangen... of je maakt duidelijk dat je een uh, rijke blanke, dan bestaat de kans dat je Ik heb zonder moet. camera ja. op mijn nek gewoon in een park... 12, uur, uh, meer dan twee keer met een mes op mijn kerrel staan. Ja, dat is een beetje slordig. Ja, dat is... Uh, <laughs> ja. Nou, ja, het, nee, is wel... het, is, het is absoluut waar. Ik weet niet hoe lang dat geleden is. Maar het lang? Is... Ja, ja. voor de afstraffing. Ja, precies. Uh, in die periode was het echt heel erg gevaarlijk. En Johannesburg is aanmerkelijk bev beter beveiligd geraakt sindsdien. Er is in het centrum van Johannesburg kun je nu redelijk veilig rondlopen. Wat doen ze er nou? Enorm veel uh, camerabewaking. Er is uh, veel meer politie op straat. En het, uh, het is op opzichtig... Dat het in, of het is duidelijk merkbaar dat je in het centrum van je veel veiliger kunt rondlopen dan vroeger. Het is daardoor wel een beetje verschoven naar de buitenwijken, zeg maar. Daar is wel ontzettend veel geweld. En natuurlijk, je moet als blanke s'avonds, zelfs ook overdag, je moet niet al altijd... te. Je moet oppassen, dat, dat is oh. duidelijk het geval. Maar ja, ik heb zelf ook heel vaak in Johannesburg gelopen, ook in parken. En bij mij is het helaas... Of, uh, uh, gelukkig het ja. Is het ook een kwestie heel erg van niet de verkeerde afslag nemen... als je uh, uiteindelijk ook over het platteland rijdt? Um, je moet niet zomaar een township bij een klein stadje of zo inrijden. Dat, is, dat vragen moeilijkheden. Uh, maar over het algemeen, ik heb heel veel door Zuid-Afrika rondgereisd. En het, het valt vreselijk mee, moet ik eerlijk ja. zeggen. Dat is, je kan ik, toch overal vrolijk, ja, vrolijk door dat land ja, rijden ja, over het kun, algemeen? Ja, dat kun je eigenlijk redelijk goed. Je kunt alleen niet zomaar townships in. En, nee, en dat is natuurlijk een, een zorg. Maar zelfs dan, als het buiten de grote steden is, de townships buiten de grote steden die zijn redelijk, redelijk veilig. Alleen ja, kijk, arme mensen die hebben geld nodig. Hm. Ja, als, je dat, als je dat opzichtig bij je hebt, dan, dan gaan ze er wel voor natuurlijk. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat de meeste slachtoffers van het geweld zwart zijn? Oh. Bij verre. Ja. Het is bijna alleen maar zwart, alleen maar zwart. Het, het, het grootste, Een van de grootste problemen is natuurlijk het, het, het huiselijk geweld. Het, het seksueel gerelateerde geweld. En, uh, en dat zijn bijna allemaal zwarte slachtoffers. dat zou uh, massief nog steeds. En dat heeft ook heel erg met die geweldscultuur te maken. Maar ook dat neemt heel langzaam af. Alleen wordt er nog veel te weinig aan preventie gedaan. Ik denk dat ook de wetgeving verder aangescherpt zou kunnen worden. Gebeurt trouwens ook al sinds 2000 behoorlijk. Maar het is nog steeds niet zo dat het uh, voor vrouwen en, voor, en zelfs voor kinderen veilig is in townships. Ja. De, de, deze kwestie van uh, pistool is, die is groot, hè? Ja. Dat is een, in, in, in een nationale Zuid held. Na, na, ja. ja, een nationale held in, in Zuid-Afrika, maar ook gewoon wereldwijd. Iedereen kent die man. Ja. Ja. En uh, komt daardoor die hele discussie over geweld... daar ook weer opnieuw uh, naar buiten, of niet? Of, of gaat het daar niet zozeer ja. om? Nou ja, wat, het, wat, wat een, een nadeel is van, de, van, van dit soort zaken, is, is de algemeenheid... is dat het zo ontzettend veel aandacht krijgt... en dan het beeld weer opgeroepen wordt dat af Zuid-Afrika enorm onveilig is. Oh. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren rond de Olympische Spelen... Dat er hier journalisten waren. die opriepen. om toch vooral niet te gaan. Het was levensgevaarlijk. voor mensen om daar naartoe te gaan. Naar het gaan voetballen. Te, sorry, het voetbal. Het ja. voetbal in 2010. En um, toen um, heeft. Um uh, toen is het ook enorm meegevallen. Dat viel ontzettend ja. mee. Dat gebeurt, het, is, het is redelijk... Uh, het, is, het is behoorlijk veilig eigenlijk. Het is niet zo dat je nou ontzettend overal gevaar loopt. Nee, het zit gewoon op en speciale plekken. En ja. de voorziening in Zuid-Afrika... besteedt ontzettend veel aandacht aan allerlei geweld wat er is... waardoor je de indruk krijgt dat het levensgevaarlijk oh. is. Doorlopend, maar dat valt nogal mee als je er bent. Maar hoe, hoe, sorry, hoe wordt er dan over hem gedacht... Ja, dit is natuurlijk wel, wel, wel, wel heel buitengewoon treurig... Dat, dat een man die zo populair is en die uh, heel erg gewaardeerd werd... om het feit dat hij het land zo op, in de piktje gezet heeft met zijn prestaties op... en zeker ook om, om, om de relatie te leggen met de valide Olympische Spelen... zeg maar niet alleen voor de invalide. Um, voor de Paralympics. En dat, um, uh, dat vindt men buitengewoon. Gelo Erg. Geloven ze hem als hij zegt dat het is per is gegaan? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat uh, als de, wat de, wat de berichtgeving is die er nu komt. die lijkt zo duidelijk in de richting die van. Die politie is eigenlijk ook best wel helder als je die op televisie ziet. Ja, ja. Ze, zijn, ze zijn wel redelijk helder. Overigens ja. is de politie zelf een van de problemen. waardoor het geweld ook niet helemaal opgelost wordt. Dus een toenemende mate aan het corrumperen. En dat is een probleem. Dat is een probleem bij de arbeidsrellen die er geweest zijn. Dat is een probleem bij de, soms uh, de wapens die zijn verkopen... aan drugsbendes of aan andere bendes. En dat is wel een zorg die er is. Die, uh, dus natuurlijk is dat in, over het geheel van de criminaliteit is dat een beperkt deel. Maar het is wel waar dat er te weinig uh, uitgevoerd wordt... wat wetgeving betreft, waardoor die criminaliteit uh, hoog blijft. Die criminaliteitscijfers hoog blijven. Wat gebeurt er met de maatschappij als je, als je enigszins iets bezit... je uiteindelijk moet verschansen achter hekken en bewakingscamera's en bewakingsmensen? Ja, ik zeg altijd van dat de Zuid-Afrikanen... Zuid voor het ook grootste deel in hun eigen gevangenissen wonen. En die creëren ze door die enorme hekken eromheen te zetten... met die beveiligingscamera's. Die wonen dan weliswaar heel luxe, maar je hebt heel weinig vrijheid. Je kunt niet zomaar naar buiten lopen... en buiten die gemeenschappen de straat lopen... of op de hoek naar de bakker toe gaan of dat soort dingen. Dat durven ze vaak niet meer. En dat is wel, dat is wel, dat, dat maakt het beklemmend. Dat, dat is wat, wat ook denk ik een, een, het voor die bevolking zelf zwaar maakt. Dus blanken zijn wel buitengewoon paranoïde. Dus het feit dat hij bang is dat er een inbreker is, is dat herken ik wel heel erg het wordt heel vaak gezegd dat je, je wordt ongelooflijk gewaarschuwd... als ik daar kom bij, door alle blanken van pas toch op, doe wees voorzichtig... en, nou ja, en dat, er je ook dat, dat ik er honderd keer geweest ben en dat ik nooit meegemaakt heb... Dan, dan geloven ze me bijna niet. Nee, dat is vrij onvoorstelbaar, ja. want ik sprak ja. nog iemand die was er... Uh, Een week ja. en dan werd het weer overvallen. Ja. Nou ja, nee, dan zitten ze midden in Johannesburg... en dan is de dependance van het huis waar ze wonen is aan de overkant. Dan moet je echt onder bewaking naartoe. Want ze vertrouwen het niet om gewoon die 40 meter die straat over te steken. Ja, ze willen geen enkel risico lopen. En dat is ook wel begrijpelijk, maar het... het is een beetje overdreven, om heel eerlijk te zijn. En dan nog even wat hangt hem boven het hoofd, die pistorius? Nou ja, kijk, hij kan, hij kan tot levenslang uh, veroordeeld oh, worden ja? dat ze voor een dergelijke moord. Ik, ik denk niet dat hij dat krijgt. Er zullen natuurlijk van allerlei verzachte omstandigheden zijn. En, uh, maar ik, ik weet het niet. Ik, uh, het moet ten eerste nog natuurlijk bewezen worden. Ja. Wie weet was er echt. Uh, kan je echt aantonen dat hij dat dacht. Maar het lijkt heel erg onwaarschijnlijk. En dan krijgt hij een lange gevangenisstraf, ik denk dat zijn carrière wel uh, afgelopen is. Ja. Blade Runner. Goed, de zaak gaat uh, dinsdag verder tegen Oscar Pistorius. Dankjewel voor je komst, uh, Zuid-Afrika-deskundige. Peter Hermes, hoorde u? Nederland is een ganzenland, maar je kunt er ook te veel van hebben. Daar weten ze op Schiphol alles van, maar ook in andere delen van het land kampen we met een zogeheten ganzenoverschot. Er moeten dus ganzen geschoten worden. Dat is althans vastgelegd in het ganzenakkoord. Ja, ja, dat bestaat dus echt tussen provincies en natuurorganisaties. In totaal moeten er de komende jaren een half miljoen ganzen worden gedood. En opmerkelijk is dat juist de jagers dit akkoord niet uit willen voeren. Over het hoe en waarom... Waarom praten we met jager Michiel Schult? Hij is aangesloten bij Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waarom is er eigenlijk een ganse akkoord? Dat is simpelweg omdat er veel en veel en veel te veel zijn? Ja, klopt. Ja. Uh, er zijn een heel aantal uh, mensen die er last van hebben. Ja. Eigenlijk Boeren? Boeren. Nou, dat zijn degenen die het meest hoort, want die voelen dat ja. meteen in hun portemonnee. Maar vergeet inderdaad, je noemde Schiphol al even, die heeft er ook last van. We hebben een keer een groot incident gehad. Of als, we, als in ieder geval de luchthaven heeft een groot incident ja, gehad. Dus daar zo. hebben ze ook last van. En wat sommige mensen nog wel vergeten. Je noemde natuurorganisaties. De natuur heeft daar ook last van. Want wat je ziet in Nederland. Dat is gewoon een cultuurland. Als er één soort heel erg gaat overheersen. Dan heeft dat nadelige gevolgen voor ja, andere soorten. Ja. En in Nederland hebben we een heleboel plekken waar we... Nou, trots zijn en zuinig zijn op wat uh, ja, dieren. Want, want het is wel snel gegaan met die beesten. Ik, uh, het huis waar ik woon, daar waren uh, 15 jaar geleden... was er elke ochtend een soort jaarvergadering van de eenden. Daar zaten ze met z'n vijftigen op, op, de, op de stoep. was hartstikke gezellig. Op een goed moment werd er een man gesignaleerd met een grote lange lens... en die begon een van de beesten, een vooroorlogsbeest leek het wel... of een prehistorisch beest... Een, kennelijk een Egyptische nijlgans te fotograferen. Nou... Het hele weiland is nu vergeven van de Egyptische nijlgansen. De eerste uh, eend moet nog gesignaleerd worden. Het wordt gewoon geruimd door die beesten. Ja, dat is dus precies het effect ook op de natuur naast de boeren. en uh, in dit geval de luchtvaart die er last van heeft. Dus huid. je moet wat aan doen? Nou ja. Uh, uh, mensen die dat voelen in hun portemonnee. en mensen die uh, last hebben van. die geen verkeersongelukken willen. En we zijn trots op het feit dat we nog wat natuur hebben in Nederland. dat wil je graag in stand houden. En daar dragen wij als jagers ook aan bij. Maar goed, je hebt dan de nijlgansen waar Peter zo'n last van heeft. maar de, volgens mij zijn de Grauwe Gans en de Brandgans grotere. Klopt, de Grauwe Gans is het grootste. Ja. Nou ja, wordt, maar goed. Het uh, kent de grootste populatie. Oké, okay, nou dat hebben we dan vastgesteld. Toen hebben ze gezegd we moeten er iets aan doen. De provincies en de zogeheten G7, hè, Ganzenakkoord. En uh, wat, wat is dat ganzen. wat staat er in het nou, dat gansakkoord. in dat gansakkoord staat eigenlijk uh... Uh, wat er gedaan zou moeten worden volgens die partijen... Uh, om ja. ervoor te zorgen dat uh, die populatie verkleind wordt. En ja. dat die dus in binnen aanvaardbare proporties is. En wat, wat staat daarin? mogen zoveel ganzen geschoten worden? Ja, exact. Ik noem maar wat. Nou ja, en dan? Uh, nou, ja, en dan uh, nou het idee is dan wat zij hebben toch? is... Uh, nou, het zijn eigenlijk twee dingen. In Nederland worden zomerganzen en winterganzen uh, onderscheiden. Uh, de zomerganzen zijn eigenlijk de ganzen die er in de zomer zijn... en die we ook wel standganzen noemen. Die komen hier en die blijven, of die zijn hier en die blijven hier... en die broeden hier. Die krijgen dus ook nest. En in de winter zie je dat uit andere streken, vooral uit het noorden, de uh, uh, ganzen naar het uh, zuiden komen, omdat het wat kouder wordt. Maar die verdwijnen dan ook weer als het weer wat warmer wordt in het noorden. En gaan <lacht> daar dan weer nestelen en broeden. Die forageren hier alleen exact. maar. Ja. Nou, um, we hebben als zeg maar, gastland voor die overwinteraars hebben we ook een uh, belangrijke rol. Je wilt natuurlijk niet zorgen dat je, alle, uh, gaan, dat je ongastvrij overkomt. Zo wordt het in ieder geval uh, neergezet. Maar wat nu de uh, G7 heeft bedacht. is dat je zeg maar, de periode waarin je uh, ganzen moet bestrijden. Uh, dat dat is uh, in een periode waarin ze hier ook broeden. Nou, dat is iets wat zeg maar, tegen de borst stuit van jagers. Want? Want, nou ja. Um... Jagers kennen zogenaamde veiligheidsprincipes. Dat heeft te maken met veiligheid, maar dat heeft ook met een aantal ethische zaken te maken. Dan moet je je voorstellen dat als je een uh, ree ziet... en uh, je zou dat willen schieten, dat je nooit een moeder bij een kalf wegschiet. En dat geldt ook voor eigenlijk alle dieren die we als uh, jagers zien. Je zorgt ervoor dat je nooit uh, ouders wegschiet uh, of dood... bij zeg maar, nakomelingen die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, wat er nu in dat gansakkoord staat, is dat ze graag willen... dat je juist in die broedperiode ook ganzen gaat schieten... en ze het liefst nog van het nest schiet. Nee. En dat is iets wat ons tegen de borst stuit. Ja. Is dat, is dat dus, dus, wel niet ingebracht bij dat Ganzen-akkoord? Ja, zeker wel. Uh, dat is nou precies ook uh, uh, een van die dingen wat wij erg jammer vinden. We hebben ook uh, deelgenomen aan de... Het was G8 voorheen. Uh, op een gegeven moment uh, ging dat een kant op waarvan wij zeiden... Ja, uh, dit klopt niet, het past niet. Nou, om dat te onderstrepen uh, dat we daar ongelukkig mee waren... zijn we als KNV of is de KNJV ook uit het uh, overleg gestapt. Ja. Dus, dus jullie zie... namen dat hoog op? Ja, ja. Um, wij willen niet zeg maar, onze et uh, ethiek overboord gooien ja. om uh, dan maar uh, dit resultaat, om een resultaat te gaan bereiken. We gaan dus niet uh, dieren van het nest schieten om um, uh, dan zeg maar, eventueel de beoogde populatiereductie te bereiken. Maar dan zien we al die hulpeloze kuikentjes al zitten met nou hun nou ja, open stelen beest. ze niet zo heel lang zitten. <laughs> Nou, dat is, dat is een triest verhaal. Ja, klopt. Ah ja. Nog afgezien van het feit dat uh, ook in het kader van natuurbeheer, als je in die broedperiode uh, rond gaat stralen en uh, beesten van het nest gaat schieten, daarmee verstoor je ook andere uh, beesten. En dat is ook. Uh, kijk, jagers zijn net zo goed als uh, statenbosbeheer. en ook vogelwachters zijn ook natuurbeheerders. Ook wij hebben onze rol erin. En wij werken ook met hun samen bijvoorbeeld. Uh, maar nou het gekke, de vogelbescherming van wie je toch zou verwachten dat zij uh, een soortgelijk standpunt in zouden nemen... die verdedigt juist dat gansakkoord. Ja, dat vind ik, dan ook, dat vind ik in ieder geval erg bijzonder. Uh, ja, ik kan het lijkt wel op... totaal de omgekeerde wereld, hè? Want iedereen verwacht natuurlijk, oh, groot gansakkoord. Nou, die jongens die jagers die pakken hun botaniseertrommel... zetten de zaak in het vet en stuiven erop af. Nee, dus niet. Nee. <laughs> en, ja. en van de vogelbescherming zou je denken, ja. die willen dat niet. Dus nu is het nou, Wat Ik, vermoed, we, maar we dat, dat, ik ben ik er niet bij meer. geweest bij die overleggen. Uh, is dat, uh, dat er ook zoiets is van, ja, we willen enerzijds gastvrij zijn... voor die ganzen die deze kant op komen en die weer uh, kunnen gaan. Dus daarmee hebben ze gezegd, je moet in de winter niet bestrijden En het alleen doen in de, in de zomerperiode. Wij zeggen, nou, de zomerperiode is voor ons niet acceptabel... voor wat betreft de broedperiode. Wij zouden dat wel willen doen vanaf half juli, als de kuikens zijn. Dus ja, maar dat zet natuurlijk wel de meeste zoden aan de dijk... als je die nesten meteen ook uh, meepakt, zou ik maar zeggen. Ja, oh ja. klinkt misschien... Ja, dus is wel efficiënt. Uh, dat is wellicht efficiënt, maar wat ze nu hebben voorgesteld... ook uh, in het kader van efficiëntie, is ook niet handig. Wat ze nu zeggen is, veel, je mag tot 1 november bestrijden. Daar waar je ziet dat juist in de periode van zeg maar, november, december en soms januari... dan heb je paarvorming, dan heb je weliswaar wat uh, wintergans ook. Maar als je dan in staat bent om juist die paren uh, te reduceren... Uh, dan voorkom je dat je uiteindelijk ganzen moet schieten... die anders helemaal niet geboren waren worden. Hoe, hoe komen we in vredesnaam aan zoveel ganzen in een recordtempo? Um, Nederlandse boeren zijn erg goed in staat om uh, lekker gas te kweken... wat heel voedzaam is. Uh, we hebben uh, daarnaast een hele periode gekend... waarin de ganzen niet uh, bejaagd mocht worden. Uh -huh. Dus uh, toen is ook al gezegd van, nou, is dat nou wel zo verstandig? Uh, Jagers, nou, je zegt, uh, die stuiven met hun, uh, die, die trekken <laughs> de, de wapens uit de kast en die stuiven erop af. Ja, jagers zijn ook gewoon nog uh, zinnige mensen, want uh, wij zijn niet zo dat we alles maar uitzichtloos omleggen. Uh, op lange termijn hebben we er zelf ook niets aan, dan valt er niet meer te jagen. Overigens staat in die waardelijkheidsregels ook juist dat je verantwoordelijk bent voor een, uh, een goede wildstand. Dus oh. bijvoorbeeld in de WBE, waar ik actief ben, is ook een biotoopcommissie. staat een WBE... Uh, een wildbeheer-eenheid. Oké, okay. ja, dat er... weten wij niet. Wildbeheer nee, oh, sorry, dat is, uh, zal ik even toelichten. Ja. Uh, Nederland is verdeeld in een, uh, ongeveer 300 uh, uh, gebieden waarin wildbeheer-eenheden actief zijn. Dat zijn samenwerkingsverbanden van jagers. Waarbij je dus ook kijkt van oké, okay, wat is verstandig om planmatig te doen. Als je ziet een bepaalde diersoort uh, niet een, uh, of in, in getal afneemt, dan zorg je dat je juist ook weer uh, acties onderneemt om die, uh, om die wildstand te bevorderen. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Er wordt dus een akkoord gesloten enzovoort. En dan wordt er eigenlijk maar vanuit gegaan dat jullie uh, die beesten wel ruimen. Of krijg je daar nog een vergoeding voor? Of hoe gaat dat? Nee, er, er wordt geen uh, vergoeding voor gegeven. Dus jullie schat. moeten dat gewoon doen? Wij zijn vrijwilligers en uh, uh, wij zijn inderdaad de uitvoerders uh, van, een, van een akkoord... wat, uh, wat bedacht is door, uh, maar goed, door zeven partijen. de jagers zijn eruit gestapt uit dat uh, akkoord. Maar, ik weet niet, hebt u van deze week nog een gansje geschoten? Ik heb deze week geen gans geschoten. Maar vorige uh, week wel? Vorige week wel. En hoe verschiet u er dan zo in een week? Ja, dat varieert. Dat ligt vindt. aan de periodes. Uh, dat is niet altijd uh, te bezien. Het kost ook heel Volgens veel. mij ga je naar een weiland en schiet in een kwartier een hele vrachtwagen vol. Nou, nee, want uh, ganzen die zijn namelijk erg uh, uh, slim. Dus die zien op een gegeven moment jou ja, ook zitten. Dus je moet je uh, ook uh, goed verdekt opstellen. En ganzen zitten ook niet elke dag op dezelfde plek. Wellicht de plek waar u woont, in uh, Bebouwde Kom. Ik weet niet of het een Bebouwde Kom Ja, Bebouwde Kom. Daar komt iemand waarschijnlijk voeren en nou, daar komen ze vanzelf op af. Uh, in de Nederlandse wet staat dat je ook niet dieren mag voeren... om ze vervolgens te gaan beschieten. Uh, dus dat kun je, je, dat kun je dan niet doen. Uh, wat gaan ze doen is, ja, die hebben... S ochtends uh, komen ze uit hun uh, rustplaatsen, meestal op het water. Uh, die gaan naar uh, fourageren en uh, die komen ergens lekker eten bij een boer. En de plekken waar ze heen gaan, gaan, dat verschilt. Dus wat je vaak doet gedurende de weken, steeds in de gaten houden... waar ze we graag willen zitten. En dan zorg je dat je een ochtend daar gaat zitten om ze... Echt, echt een o beetje op, op, op spioneren? Op elkaar, ja. Hoeveel kan je er dan schieten op een uh, ochtend? Nou ja, soms, beetje... soms kom ik er met één of geen thuis. En het meeste wat ik ooit heb meegemaakt dat we in één ochtend hebben geschoten... maar dat waren we wel met uh, vijf jagers, is uh, het is 42. En wat gaat u er nou mee doen? Eet u ze op? Ik eet een groot deel op. Alleen ik moet je voorstellen als ik thuis kom met... Uh, 42 ganzen, dat eet je niet zomaar op <laughs> hoor. Dat sowieso niet. Dus uh, die proberen we dan naar de poelier uh, te brengen. Uh, als ik thuis zeven dagen Ganzenlevertjes of niet? De levers eet ik zelf niet. Uh, die ganzen lever waar iedereen meteen aan denkt, dat zijn meestal die uh, beesten uit Frankrijk ja. die met zo'n stok gevoerd ja, maar worden. Maar de, de, deze beesten deze... hebben toch ook een lever? Ja, ja maar die is lekker klopt. hoor. Ja, uh, ik heb ze, ik, uh, nee, is trouwens niet waar. Ik heb ze wel eens in paté verwerkt. Maar um, ja. nee, ik ben niet. Uh, vaak is één lever, of ja, als je er 43 hebt, dan is het de moeite waard om er iets van te maken. Maar er zit meer vlees op de borst zeg maar, dan dat er uh, aan, uh, in de lever zit. Ja, ik vind het heerlijk. Ja? Die nijlgans ook. Nu wil ik het ook allemaal weten. dan zit je er niet te zijn dus een op? Ja. Zo'n ja. Als je wilt, dan zorg ik dat je een keer een stuk uh, ganzenvlees krijgt. Ja. Nee, het is hartstikke lekker. Het is echt, uh, nou, we kennen alle schandalen over uh, nou, paarden, was het geloof ik, deze week. Ja, ja, zeg, ja dat, dat een paardenbiefstuk uh, verkocht werd. Terwijl de mensen zeiden dat het runt. was. Oké, dat was dan nog gezond. Maar laat ik het anders stellen. Liever een knalgans dan een plofkip. Juist. Zeg, het, het, is goeie, ja. het is wel een leuke omkering. Hè. Meestal wordt hij verlost. door al die uh, organisaties enzovoort. Dat het allemaal niet deugt. En nu staan de zo'n rollen. Nou, de grap is dat de afgelopen jaren een beetje duidelijk is geworden dat um, of duidelijker is geworden dat we een rol hebben in het natuurbeheer. En uh, voorheen werden we altijd uh, of misschien meer belicht uh, als partij die, uh, nou, zoals u het zei, de wapens uit de kast en uh, met liefde met uh, mitrailleurs of zo uh, de boel overhoop schoten. Uh, nee, daar komt veel meer bij kijken. En wij zijn ook wij zijn natuurbeheerders en wij zorgen dus ook voor mede voor het instandhouding en voor ook een balans in je natuur. Um, ik vind het niet gek uh, dat we nu nee zeggen uh, in, uh, tegen het, uit tegen het uh, uh, iets doen... wat gewoon tegen onze principes indruist als natuurbeheerders. Oh. Is er eigenlijk iemand anders die die beesten nog kan ruimen als jullie het niet doen? Ja, ruimen. Er zijn uh, partijen die uh, ganzen vangen in de ruittijd. En vergassen. Uh, uh, en vergassen. Dus uh, dat zijn uh, andere partijen waar je aan uh, oh. kunt denken hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Jager Michiel Schulte. Het ging dus over het ganse overschot en het ganse akkoord, waar de koninklijke Nederlandse Jagersvereniging dus bepaald niet blij mee is en dus ook niet mee akkoord gaat. Meer informatie om te vinden op nieuwshow.nl. Hartelijk dank. Michael like McDonald doet net of hij geen enkele empathie heeft voor het ganse In ieder geval, hij zingt vrolijk door. Sweet Freedom, heet het nummer. Hij stond bekend als gevangene X. Maar voor welke misdaden hij achter de tralies was verdwenen is niet bekend. Maandenlang zat hij in een zwaar bewaakte Israëlische gevangenis. Uiteindelijk werd de man eind 2010 dood aangetroffen in zijn cel. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. De BBC onthulde deze week dat de man een Australische Israëliër zou zijn die werkte voor de Israëlische geheime dienst Mossad. Volgens het Israëlische ministerie van Justitie werd de man om veiligheidsredenen onder een valse naam vastgehouden. Ja, over gevangene X en de geheimzinnigheid die om de man heen hangt... gaan we praten met Israël-commentator Salomon Bouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, die mist rond gevangene X begint een klein beetje uh, op te trekken... want het is een ingewikkeld verhaal. Was u verbaasd toen dat naar buiten kwam? Ja, zeker. Ik was zeker verbaasd. Het is niet de bedoeling uh, in Israël dat uh, mensen die uh, achter uh, Slot en Grendel zitten... in het grootste geheim in de best uh, bewaakte gevangenis in Israël bekend worden... Maar het is gebeurd, en dat is wel belangrijk om te vertellen... dat een Israëlische internetsite op een gegeven moment informatie verstrekte... over een Australiër die in Israëlische gevangenis zit en zou zijn overleden. Dat werd meteen door de Israëlische censuur van het net gehaald. Het is maar... bij wet verboden ook, hè? Om die ja, dat ja, werd verboden. Uh, het werd meteen van het net gehaald, maar er was een Australische correspondent die het oppikte. Aha. En zo is het verhaal naar Australië gekomen en daar is het onderzoek begonnen... En toen heeft de ABC, dat is een Australische ja? televisiestation, die is met een uitgebreide reportage gekomen... met zoveel mogelijk informatie over die Australische Israëli... die betrokken was bij een grote Israëlische Mossad-invallen. Ja, hij eh, ligt begraven in, in Australië. Hè? En, en, maar wat is, er al over, wat is er nu over hem bekend? Nou, Er is betrekkelijk veel over hem bekend. Het is een, een jongen uit een bekende Australische Joodse familie... een Zionistische familie. Die is uh, om Zionistische redenen naar Israël gegaan. Daar gecontacteerd door de Mossad. En is Mossad agent geworden. En waarom is dat zo gemakkelijk voor de Mossad om dat te doen? Omdat als Zionistische jongeren naar Israël komen... dan zijn ze bevlogen van het idee, ik wil wat voor het land doen. En dan uh, worden ze makkelijk gevangen in het net van de Mossad. Dan krijgen ze ook allerlei beloften. Het is interessant. Maar het allerbelangrijkste is dat het om Australië gaat. Want Australië is een, voor de Arabische wereld een neutraal land... Australië ligt ver van het conflict. Dus de Israëlische Mossad heeft gebruik gemaakt van Australische paspoorten... om Israëlische Mossad-agenten, dat zijn Australiërs dan... naar de Arabische wereld te sturen om daar bepaalde daden te verrichten. Dat wil zeggen het uitschakelen of vermoorden van. Dat is gebeurd, want er is een aanslag geweest... op een uh, lid van, belangrijk lid van de Hamas in Dubai. Dat is uitgekomen, daar is die Zikler, Ben ziekler. Zo heet, hij. Zo heet hij. Maar hij heeft een heleboel andere namen gekregen. Um, is daarbij geweest, kennelijk. Tijdens die aanslag of na die aanslag heeft hij de spijt van gekregen. Een krant in Kuwait is toen met het bericht gekomen... dat die Diyazigler zich gemeld heeft bij de autoriteiten in Dubai... en gezegd heeft of zou hebben gezegd dat de Mossad-agenten en de Mossad gebruik maakt van Australische paspoorten. En hij zou ook namen hebben gegeven. Dus hij niet nu... over, bij wijze van spreken? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat is één van de aspecten van de zaak. Het andere is dat acht dagen na die aanslag in Dubai... was hij al in Israëlse gevangenis. Dus de Mossad heeft goed geweten of beseft wat Gevaar? er gebeurde. Dacht en ze. hij is, naar mijn idee, maar dat is, heb ik nergens gelezen of gehoord... Eh, gekidnapt door de Mossad en meteen naar Israël gebracht. Vanuit Dubai? Vanuit Dubai naar Israël gebracht. Op het moment dat ze wisten dat die informatie verschaften. Want als die namen verschaft van Israëlische Mossad-agenten... die een Australisch paspoort hebben... en die werken in de Arabische wereld... dan komen al die agenten in gevaar. En daardoor werd hij een veiligheidsrisico voor Israël. En dan begint het verhaal, dan komt hij in de gevangenis in Israël. En dan, ja, dan is die gevangene X. Niemand ja. weet hoe die heet in de gevangenis... Hij zit daar in een cel, en dat is wel belangrijk om te vertellen... die buitengewoon scherp gecontroleerd wordt, dag en nacht. Dat is de cel die gebouwd is in de tijd voor Yigel Amir... de moordenaar van Yitzhak Rabin. En daar heeft hij dus kennelijk zelfmoord gepleegd. Omdat ik heel goed hebreeuw spreek, heb ik gisteravond uitgebreid... een uur lang naar een Israëlische televisie gekeken... die een uh, programma had daarover. En er was een advocaat die zei die heel kritisch was... ten aanzien van de Israëlische autoriteiten... Ik kan me haast niet voorstellen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Want, het want is... nu mag het wel daarover berichten? Ja, het is nu alles uit buitenlandse bronnen. Maar uh, de, dat is de Israëlische techniek. Daar heb ik dus ook mee te maken gehad als correspondent. Uh, als je iets wist... Uh, ik heb wel dingen geweten die ik niet kon uh, produceren of schrijven in de NRC... toen ik correspondent was. Maar als de buitenlandse bron was die dat vermelde... dan kon ik zeggen dat en dat uh, medium heeft dat en dat gezegd en dat kan ik vanuit Israël dan schrijven. Zo werkt het. Het is een heel vals spelletje. Maar dan wordt er dus gesuggereerd dat hij vermoord is. Um, dat wordt niet zo gesuggereerd, zo sterk jij het zegt. Nou ja, als maar die vraagteken geen, als je hangt je er geen zelfmoord, boven. Je, ja, dat je is een advocaat. Ik ja, kan me bijna niet voorstellen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ja, dan. Als het geen ja. Zelfmoord, dat is een of een natuurlijke maar het was dus suggestie. Ja. Of, of, of een moord. Ja, één Even van de vermijden. twee. Ja, dat, Maar het is wel interessant. Wat ik erbij hoorde gisteravond, is dat het onderzoek naar zijn zelfmoord of moord, anderhalf jaar geduurd heeft. Dus dat is ook heel gek. De Mossad, en dat was ook de argumentatie van die eh, advocaat... heeft wel wat te verbergen. En om het nog interessanter te maken... want het is een heel boeiend verhaal met heel veel aspecten... dat hoorde ik ook gisteravond... dat Israël heeft besloten om de familie van Ben Ziegler... schadeloos te betalen. Honderdduizenden euro's. Waarom? Of ze voelen zich schuldig, of er zijn andere aspecten. Maar die familie heeft het kennelijk toch niet nodig. Zo schuitig rijken. zijn die Israëli's niet met dit soort dingen, toch? Nee, maar dit is een soort van afbetaling van een morele schuld of whatever. Maar dat ik vind het wel een heel ja, er bizar... Daar moet er een reden voor zijn. Een bizar aspect. En ik kan die reden niet aangeven. Maar goed, Weet niet. want dat is natuurlijk het gekke. Hij is op een gegeven moment vanuit Australië is naar Israël gegaan. Hij zal ongetwijfeld familie hebben, ouders of wat dan ook. En hij is nu weer in Australië begraven. Dus die mensen hebben al die tijd dan... Gewoon oh, niks gezegd? Nou, ze hebben niks gezegd. Die zullen natuurlijk wel. Hij is op een gegeven moment want, als, als lichaam daar weer teruggekomen, ja, ja. ja. Maar het moest geheim blijven, omdat kennelijk, dat, zegt de, dat wordt in Israël gezegd via de Mossad dan, dat de familie en hij zelf in gevaar zou komen als bekend was hoe die heette en waar die woonden. Maar die familie woont in Australië. Maar wat is ook uitgekomen is ondertussen, dat zijn familie een bezoek heeft gebracht aan hem in de gevangenis in Israël. Dat hij ook juridische bijstand heeft gehad. Dus hij was niet helemaal. Alleen, hij werd juridisch. Er was een procedure in gang gezet, een rechtsprocedure. Maar dat moest geheim blijven. En dat geheim is gebroken. Als je de tijd hebt, kan ik er wat bij vertellen, nee. want het is nog, wordt nog spannender. Die uh, Israëlische Mossad, die opereert dus in de Arabische wereld. Met Australische paspoorten en buitenlandse paspoorten. Is het heel erg spannend natuurlijk. Maar de Zicla was ook betrokken bij een elektronica-winkel of uh, maatschappij. Die de Mossad had opgezet in Italië. En vanuit Italië werden computers verkocht naar de Arabische wereld. Naar Saudi-Arabië, Iran en Libanon. Maar er zijn landen waar hij ook geweest zou zijn of geweest is. Nou, over die computer, dat is heel erg interessant. Dat ging mijn lichtje branden. Want Iran is bezig met de productie van atoombom, wordt in Israël gezegd. En er zijn de dus centrifuges die moeten draaien. Maar als Israël dus computers heeft verkocht aan eh, Iran die geïnfecteerd zijn met een, een virus die in Israël is ontwikkeld... die die centrifuges in de war heeft gebracht. Dus het kan zijn dat ook dat een aspect is geweest... van het opereren van Ziegler in de Arabische of Iran uit Italië. Een, een aspect dat er gisteravond bij is gekomen. Waaruit zou het gevaar bestaan dat de familie in Australië dan nog zou lopen? Is dat omdat uh, de man dus die Ziegler zelf uh, uiteindelijk een moord heeft gepleegd in Dubai? Dat zou kunnen zijn, dat hij een gmas lid heeft vermoord. Dus dan zou er dus inderdaad een soort van chantage kunnen komen op die familie. En dat, uh, dat die familie zou kunnen worden uh, geraakt, vermoord of whatever. En waar, waarom zou zo'n Ziegler, want daar zal het ook over gegaan zijn, dan dat toch in Dubai bekennen? Want als je dat in Dubai bekent, kan je er eigenlijk van uitgaan dat je opgehangen wordt. Nou, niet in Dubai. Want Dubai, ja, Israël heeft hele uh, spannende relaties met de veiligheidsdiensten in de golfstaten. Dat heeft te maken met het conflict tussen Iran en Israël. Want die golfstaten zijn eigenlijk tegen Iran en met Israël. Dus Israël heeft op een of andere manier contacten daarmee. Um, waarom hij dat gedaan heeft? Waarom hij naar de... Dat is een bericht, hè? dat is niet bevestigd. Dat is een bericht in Algerida, dat is een krant in Kuwait. Die heeft geschreven dat uh, Ziegler naar de politie is gegaan in Dubai, de autoriteiten... En heeft gezegd, de Mossad gebruikt Australische paspoorten. En dat heeft hij gezegd. En waarom? Omdat hij kennelijk in een situ moeilijke situatie is gekomen... dat hij mee heeft gedaan aan een moord in Dubai... van een belangrijke speler van Hamas. Hoe komt het dat dat, dat nu uh, naar buiten komt? Is daar een speciale reden voor? Want die zelfmoord of moord of wat het dan ook geweest is... dateert al van december 2010. Nou ja, dat was dus een Israëlische... Uh, juridische bepaling, een rechtbank had bepaald... dat als het bericht in Israël zou worden gepubliceerd... Er een zware gevangenisstraf opstond. Juridisch zat het uh, heel goed dicht. Dus geen enkele Israëlische correspondent of krant die waagde zich eraan. Maar het was wel bekend, maar het werd niet gepubliceerd. Maar zoals ik in het begin zei van ons praatje... Ja. er was op een gegeven moment... die heeft een internetsite, daar werd ja, ja. het even gemeld... meteen eraf gehaald. Nou kan het zijn... Het is steeds ingewikkelder in Israël. Dat ja. zelfs de Mossad er belang bij had op een gegeven moment. Dat kleine berichtje op de site van Yediat Tachanot te zetten. En hem meteen weer af te halen. Om die zaak aan het rollen te brengen. Want dan kunnen ook misschien wel andere mensen worden gered daardoor. Okay. Van de Mossad. Maar is, is dit een incident? Of, of bedient de Mossad zich veel vaker van dit soort tactieken? Ik denk uh, dat de Mossad zich veel vaker bedient van uh, uh, Joodse... Immigranten, Zionisten die in Israël komen en dan met een buitenlands paspoort eh, of een dubbel paspoort eh, in de Arabische wereld kunnen werken, dat is heel veel voorkomend. Daar zijn de Arabische landen en buiten gewoon beducht voor, want dat is ook niet te controleren. En ik zei in het begin al van als het uit Australië komt, dan is dat heel. Eh, Onschuldig, Want wat moeten Australiërs, wat hebben die met Israël te maken? We, weet je wat ik nou zo gek vind? Corrigeer me als ik me vergis hoor. Maar toen die man vermoord werd in Dubai... herinner ik me toch een bericht waarin gezegd werd... dat daar zes eh, Israëliërs bij betrokken waren met Australische paspoorten. Dat werd toen al gemeld volgens mij. Dat klopt, want dat hebben de autoriteiten in Dubai gezegd. Aha. Want eh, de opnames zijn gemaakt in het hotel. Je kan mensen zien lopen. Exact. En eh, toen werd ook bekend, want ze hebben zich ingeschreven in het hotel met de Australische paspoorten. Daar kwamen dus ook de namen vandaan. Maar over namen gesproken... Het was natuurlijk, die Ben Ziegler heeft drie verschillende namen gehad. Eén keer per jaar kan je in Australië... je naam in een paspoort veranderen. Dus op een gegeven moment had hij dus vier paspoorten. Steeds een ander. Dat was op zichzelf ook alweer verdacht. Maar dat was wel goed voor de techniek... en voor de handelswijze van de Mossad. Want steeds konden ze de, nou zeg de tegenstanders... op een verkeerd spoor zetten. Want dan heette hij Ben Ziegler... En ik heb hier zijn naam opgeschreven. En dan heet hij de Ben Alon. En dan heet hij de Benjamin Borough. En zo had hij dus uh, verschillende namen. Heb jij enig idee wat Australië nou nog verder kan? Want die zeggen dat ze het gaan onderzoeken. Maar wat willen ze dan? Nou, kijk, ik heb begrepen dat de, Isra dat de Australiërs zittend zijn. Die hebben verkiezingen binnenkort. En uh, de Australiërs voelen zich echt uh, opzij gezet en beledigd. Uh, dat Israël Australische paspoorten misbruikt voor wat de. Australië zeggen, eh, misdadige acties, waar ook de wereld. Dus het gaat dan niet om Ziegler? Nee, het gaat om het principe. Ja. Maar goed, hoe gaat dit nu nog verder aflopen? Nou, dat het, het loopt dit af is in de zin dat uh, Ziegler is dood, er is dus niks meer te doen. Nee. Israël betaalt schadeloosstelling. Maar er komt in zijn in het Israëlse parlement vragen gesteld. Um, er komt hem kennelijk toch een commissie van onderzoek. En eventueel juridische stappen tegen maar dan achter de schermen tegen leden van de Mossad... die die cirkelen hebben uh, geactiveerd, want dat is wat het gebeurde. Het is niet afgelopen het verhaal. Ja. Het is een groot verhaal in Israël... want de Mossad heeft enorm grote schade opgelopen hierdoor. Want eigenlijk ook, en dat werd gisteravond ook heel duidelijk gezegd... door een ex-man van de Mossad... we hebben iemand gerekruteerd waarvan we niet zijn psychologische uh, rapport wisten... Je zou zo'n man veel beter moeten kunnen testen van ja. hoe die in elkaar zit voordat je hem in de Mossad laat werken. Want die komt natuurlijk onder enorme spanningen te staan. Ja. Die moet wel bijzondere types hebben die in het buitenland gaan opereren. Want die verkeren eigenlijk voortdurend ook in levensgevaar. Maar goed, als die karakterologische zwakte heeft hij wel met de dood moeten bekopen dan? Absoluut. Je zou zeggen dat er toch naar aanleiding van al dit soort dingen... een serieuze discussie over de methodes van de Mossad uh, uh, zou uh, plaatsvinden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo in Israël. Uiteindelijk realiseert iedereen zich... wij zullen wel een geheime dienst nodig hebben... die dit soort vuile trucs ook allemaal gebruikt... omdat we anders reddeloos verloren zijn. Is nou, dat de redenering? Ja, ik hoef niks te zeggen. Jij zegt het zelf. Zo zit het ook in elkaar. Maar de Israëli's zeggen natuurlijk ook van wat doet Amerika... Die heeft ook uh, mensen gearresteerd, opgepakt, in gevangenissen gezet in buiten de Verenigde Staten waar ze zijn gemarteld. Guantanamo is nog steeds gesloten. Dus Israël is de veiligheidsdiensten in het Midden-Oosten en van de grote mogendheden, die houden zich niet aan morele regels. Dat is gewoon een gevecht op leven op dood. Want wat dat betreft ben ik helemaal met je eens wat je zegt. Dankjewel, Israël commentator. Salomon Bouwman. Het ging dus over de dood van gevangene X, die gewerkt uh, had voor de Israëlische spionagedienst Mossad. Uh, als u er meer over wilt weten, dan kan dat via onze site nieuwsje.nl. Dankjewel, Salomon. Fijn oh. dat je er was. Terwijl Shell, British Petroleum en andere oliereuzen hun uiterste best doen nieuwe vormen van brandstofwinning te ontwikkelen, ontdekte Michael Boot in Eindhoven een nieuwe diesel. Eentje uit een stof die in alle planten voorkomt, dus duurzaam is. En bovendien nauwelijks roet uitstoot. De diesel is in ruwe vorm al zeer geschikt als scheepsbrandstof. En nu de Deense containergigant Maarsk. Vorige week interesse toonde is de productie van die nieuwe diesel... nog maar een kwestie van tijd. Tenminste, dat hoopt de ontdekker, Michael Boot, van de TU Eindhoven. Klopt dat? Klopt, ja. ja? Die zit hier met een uh, geheimzinnig doosje voor zijn neus. Wat ja. zit daarin? Ja, in die doos uh, zit, uh, zit die, die biomassestof uh, waar het over gaat. Dat heet uh, lignine. Het is een beetje een bruine, korrelige, vezelachtige stof. Eens kijken. Waar komt dat oh, vandaan? Lignine is dat deel van de plant waar je geen papier van kan maken. Dus op het moment dat we een boom door een papierfabriek heen jagen... dan van het celluloze deel kunnen we papier maken of ethanol, zoals tegenwoordig gebeurt. En van het lignine deel, dus een beetje de vezelachtige structuur die planten hun stevigheid geeft... daar kun je eigenlijk niks mee. En dat wordt lokaal bij de papierfabrieken wordt dat verbrand. En hoe haal je dat er dan uit? Uh, dat wordt door die papierfabrieken al eruit gehaald, omdat ze het niet in papier willen hebben. Hoe, Hoezo wij, zit, zit het in de bas dan? Of waar vind nee, je dat? Het is, een, het is een soort vezelachtige structuur die de celwanden bij elkaar houdt. De cellulose bij elkaar houdt in een plant. Van die celwanden, cellulose maak je papier, of tegenwoordig ook ethanol. Uh, maar je wil niet die lignine. Als je het zo ziet, is een donkerbruine stof ja. dat die je niet in je papier hebben. Dus de lignine wordt gescheiden van de cellulose al in een papierfabriek. Ah. Uh, dus je hebt een lignine afvalstroom die uit die fabriek komt naar een grotere boiler toe, waar dat verbrand wordt om zo proceswarmte op te leveren voor, uh, voor zo'n fabriek. Maar goed, dit is dus. Ik heb net even aan geroken. het Ruikt niet vies. Nee, het, het ruikt naar natuur. Je, hè? Ja, het, is het, ruikt, een, ja. het is een natuurproduct. Maar hier kun je dus diesel van maken. Hebben ja. we dat goed begrepen of is ja. dat te simpel gezegd? Nee, dat klopt. Daar kun, een, daar kun je een olie van maken. Alleen, zoals je ziet, is het een, is een vaste stof. Hè? Dus dat betekent dat de moleculen heel groot zijn. Dat ze bij kamertemperatuur vast zijn. Die moleculen moeten we kraken. Uh, door het heet te maken dan ja, brokkelt eigenlijk die, die grote moleculen af tot, tot kleinere behapbare dingen. Die dan opeens vloeibaar worden. En zo'n vloeibare olie is uiteindelijk het product uh, wat we aan Mersk hebben verkocht. Maar is dit iets nieuws? Hebt u dit pas, on pas ontdekt? Uh, dit, is, uh, dit is vrij recentelijk uh, naar buiten gebracht. We waren er al veel langer mee bezig, maar meer in wetenschappelijke kringen. Want de reden uh. dat we op lignine zijn gestuit is niet zozeer dat oh, lignine is, doet niemand iets mee, dat is zonde. Wij zijn andersom uh, begonnen vanuit, uh, ik ben een werktuigbouwer, dus vanuit de motoren geredeneerd... Uh, eigenlijk gezegd, nou, de dieselbrandstof die nu een motor ingaat, dat is troep. Anders zou je geen fijnstof hebben, NOx en andere dingen. Dus dat kan beter. Hè. Het zou ook toevallig zijn als een, als een dieselbrandstof... die miljoenen jaren geleden gevormd is... Uh, en bestaat uit tienduizend verschillende moleculen. Als we die allemaal bij elkaar vegen, noemen we diesel. Dat gooien we in een motor die miljoenen jaren, geleden, of een miljoenen jaren later pas uitgevonden is. En dat zou de ideale match zijn. Dat zou heel toevallig zijn. Hè, dat dus is gewoon meer een soort filosofische gedachte. Die ja, eruit, klopt. Dus wij zijn via een soort reverse engineering actie gaan nadenken van... ja, als die motor nou naar de bar zou gaan en zijn lievelingsdrankje zou bestellen, wat ah, is dat dan? Ja, en nou, dat... daar rolde een klasse moleculen uit. Toevallig <laughs> lijkt dat heel erg op lignine. Alleen je moet het kraken. Daar kom je dan via de computer achter of zo? Nee, nee, nee. Het was echt uh, meer alchemie. Dus allerlei stofjes bij elkaar gooien, door testmotoren heen jagen en kijken wat eruit komt. Maar nog even. Uh, uh, Mieke had het net in de hand. Die, die, die, ook die even pot, pot ja. met... met met, met, met stof eigenlijk is ja, het. Ja. Maar dan, dan ga je het verwarmen. Het ja, als je dat warm uh, ja, maakt... Dan uh, wordt het vloeibaar? Dan, uh, dan, dan kraakt dat uh, de structuur En af. waarom blijft het dan vloeibaar? Uh, omdat die moleculen dan klein zijn. Dus uh, als moleculen heel groot zijn... dan zijn ze bij kamertemperatuur vast. Als je die moleculen kraakt tot kleinere moleculen... dan zijn ze vloeibaar bij kamertemperatuur. Okay. En dat blijft dan ook zo. En dat hebben jullie in een willekeurige uh, dieselmotor... hebben jullie dat gegoten... en... Zie je hier, hij doet het. Ja, dat klopt. Echt waar, zo simpel? Ja, ja zo simpel. Maar, dat is maar dus... er zit jarenlang gewoon afstudeerwerk-promotie. Ja, ja, ja, Ik ben daar ja, nou zeven ja. jaar mee bezig geweest. om überhaupt te bedenken welke moleculen die ja. motor graag zou willen drinken. als ja. hij aan bar zou gaan. Ja, wat is, is dit dan ideaal? Dit is ideaal. En waarom ja. is dit? Nou, omdat uh, als je kijkt naar uh, biobrandstof. is een enorme discussie. Hè? Dus uh, Mexicanen klagen dat de taco's duurder zijn geworden. Ja. omdat alle mais gaat naar ethanol. Uh, en tegenwoordig uh, kijken we wel meer naar cellulose, hè? dus de stengels van die maïsplanten, uh, En daar wordt dan ethanol van gemaakt. En dan zeggen ze van ja, dat is dan duurzaam, want wij kunnen die stengels niet eten. Dat klopt, maar wij eten wel koeien en koeien eten die stengels. Uh, dus uiteindelijk zou je dat, die discussie ook nog uh, kunnen voeren. Maar lignine is gewoon onverteerbaar. Op het moment dat je een koe stengels geeft, dan komt de lignine in de mest. Ja. De mest, het organische deel in de mest is gewoon die stof. Maar is het ook niet iets dat vanzelf weer uh, blijft het bestaan of vergaat het vanzelf als je er niks aan doet? Als je er niks aan doet, uh, dan is het uh, heel lastig voor de natuur om het af te breken. Er zijn ja. bepaalde termietsoorten die daar wel iets mee kunnen, maar eigenlijk is het gewoon onverteerbaar voor bijna alles wat leeft. Maar goed, het, het klinkt haast te mooi om waar te zijn, hè? dat het duurzaam is en ook nog eens een keer schoon. Mm -hmm. Maar zitten er dan helemaal geen nadelen aan vergeleken met de gangbare scheepsbrandstof? Nee, als vanuit een technisch oogpunt niet. Maar we zitten met een gat in de begroting van ongeveer 60 miljoen euro om die fabriek te bouwen. Kleinigheid. Dat is een, dat is een detail. Dus nou we ja, hebben de, de huidige. Laten we het, de, het ja. zo zeggen, ja. voor oliemaatschappijen is dat natuurlijk peanut. Dat klopt. Nou, dat klopt. Dus daar ga je mee bellen. Nou, de oliemaatschappijen hebben we geen probleem. En uh, altijd uh, want, als je... die, want die kunnen goedkoper olie winnen dan hier een beetje dit spul te gaan krijgen. Als ik naar de jaarbalansen kijk en de jaarcijfers van de oliemaatschappijen, die hebben geen probleem. Degene die, uh, maar ze zoeken wel naar alternatieve uh, grondstoffen. Ja, dat denk ik niet. Ik denk, uh, zeggen ze wel. Ja, ze zullen vast wel een window dressing doen en hier en daar uh, wat activiteiten, maar uiteindelijk, als je ziet waarin wordt geïnvesteerd, is dus dat gaat uh, maar je moet kijken als je een nieuw product hebt. Uh, dan, dan moet je iemand zoeken die een probleem heeft. Je moet een probleem oplossen. Oh. papierfabrieken hebben een probleem door de ver-ipadisering van de maatschappij. Die zien gewoon, mensen kopen geen papier meer. Uh, ze willen niet minder bomen door die fabriek heen halen. Dus ze moeten uit die bomen iets anders maken dan papier. Anders uh, gaan ze over de kop. Dus de, de papierfabrieken zijn juist die partijen die zoeken naar diversificering en wat maken ze. En die zijn bijzonder geïnteresseerd hierin. Maar goed, die, en die maas die is ook geïnteresseerd. Want je kan er nu al uh, dus schepen op laten varen. Heb ik dat goed begrepen? Dat klopt. Uh, je moet het alleen maken. En, uh, het is het gaat duur op... dan? Nee, nee. Het is, uh, dat kost dat ver... dan per liter? Uh, vergelijkbaar met uh, olie, Dus uh, hmm. rond de uh, 800, 900 dollar per ton. En geen gezeur uh, voorlopig van accijns, neem ik aan, of wel? Nou, dat is in de scheepsvaart sowieso minder uh, aan de orde. Ja, dus, uh, dus betalen die geen accijns? Ja, ik weet niet zozeer hoe het precies met accijns zit. Maar die betalen eerder een prijs die zeg rond de 1000 dollar per ton zit. Dus zeg maar 700 euro of ja, 70 cent per liter. Terwijl wij 1,40 euro betalen. Maar... Dus de btw gaat eraf, de hmm. gaat eraf. Is het idee dat het uiteindelijk ook voor auto's geschikt gaat worden? Uh, dat klopt. Ik heb een sample ja? meegenomen voor auto's. Hè? Ja? Want er was ook nog iets met een geurtje dat erin gestopt. Ja, nee, dat klopt. Uh, even kijken, ik moet hem er even bij pakken. Want ja? je gelooft het gewoon niet als ik uh, dit geef dat het een brandstof is. Laten nou, we het eens even proberen. Dit, dit Ja? Zij zeggen, begin met een slokje. <laughs> nou, het, is, uh, het is grappig dat je dat zegt. want uh, nou, dit... Uiteindelijk zijn het gecertificeerde geur en smaakstoffen... de moleculen die die motor graag wil drinken. Dus die motor wil eigenlijk graag drinken. Is dit drinken. benzine? Dit is uh, een benzineproduct. Maar dat het benzine ruikt naar bloemetjes? Ja. Onge nou ja, bloemetjes. Ja, maar persik hebben we hem genoemd. Persik, ja. oké. Okay, nou ja, dit, dit is benzine. Dit is benzine. Dit is 120 octaan dit... benzine. Dus normaal uh, denk je dat je goed bezig bent... als je 98 pakt in plaats van 95. Dit is 120 maar goed, dus dit is... Uh, 120, soort... de, de, de dus, dus super... Uh, ja, dus, dus gewoon vergelijkbaar met formule 1 uh, ja. brandstof. Ja. En, en jullie dachten, we gaan er gewoon eens een soort leuk geurtje aan toevoegen? Of, nou, of... Dat, dat, dat is niet zo. Maar die, die moleculen die die motor graag wil drinken... De, die klasse moleculen, die zijn cyclisch van aard. Ja. Ja, dus ringvormige moleculen. Daar is de menselijke neus heel gevoelig voor. Uh, en de eerste proef die wij deden in het lab... daar klaagde de, iedereen van... ja, de, de lab daar stonk, dus dan ben ik op zoek gegaan. Nou goed, die motor wil cyclische dingen. Zijn er geen cyclische dingen? Ja zo die, dames, uh, dames, benzine is het hè. Ja. zijn er geen cyclische dingen die <laughs> beter ruiken. Ja, dan, en en als daar dus, zijn we een beetje mee gaan En spelen. als je dus achter zijn auto staat, dan denk je. Hmm, heerlijk, uh, uh, het lijkt alsof ik op het toilet ja. zit. Nou, alleen als die, als die koud is, die motor. Als die motor heet is, dan door de katalysator ruik je niks. Maar dit product gaan we samen met een internationale parf parfumeur, een groot bedrijf, die ook ja. achter de geur van ja. Uh, ja, de IC zit. Uh, samen met hen gaan we er eentje presenteren in Monaco uh, in april... op de, ja, de Grandmarks Auto Show, een soort uh, autorij. Dus geparfumeerde autobronstof Geweldig. en schone scheepsdiesel. Ja. Uit dezelfde grondstoffen. Allemaal dingen. Een fantastisch verhaal. Uh, ik hoop dat het, uh, dat het wat wordt. Dankjewel voor je komst. Michael Boot van de TU Eindhoven. Het ging dus over de revolutionaire scheepsdiesel Cyclox. Meer informatie via nieuwshow.nl. Zometeen, Twee Metz, de Tosti-fabriek, Onno Blom en Arjen Lubach. Tot zometeen. Samen thuis, samen trots. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid, verleden tijd op de radio. OVT, met morgen. Olympisch worstelen als klassieke sport. Met ingang van 2020 willen ze dat gaan schrappen. We willen ze net tegenover een of. De eerste paus die zelf terugtrat. En dan zal weer de historische formule klinken. Ik verkondig u grote vreugde. Habemus Papam. Habemus Papam. Wij hebben een paus. En het wonder van Eindhoven. U hebt het aan de vlag al gezien, dames en heren. Dit is Philips Experimentele Televisie in Eindhoven. Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. TV.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroen.nl. Citroën, creatieve technologie. Dit is Radio 1.